Drie uur. Dit is Radio 1. Jeroen Snel en Renze Klamer. Mag je je kind elke naam geven die je maar wil? Ik verklap vast, Messias, dat mag niet. Of toch wel, het hangt er een beetje af waar je woont. Straks meer nu eerst het nos Mark Visser. Artsen zonder grenzen trekt zich na 22 jaar terug uit Somalië. De organisatie zegt die toe gedwongen te voelen... omdat hulpverleners er niet veilig zijn... Volgens Artsen zonder Grenzen zijn er sinds 1991 tientallen aanvallen geweest op ambulances, klinieken en ziekenhuizen. En daarbij zijn 16 medewerkers gedood. Gewapende groepen en civiele leiders zouden steeds vaker openlijk de aanvallers en ontvoerders van hulpverleners steunen. Tot vandaag had Artsen zonder Grenzen in Somalië ongeveer 1500 hulpverleners. De Egyptische regering heeft de aanhangers van de afgezette president Morsi opgeroepen af te zien van verder geweld en te luisteren naar de stem van de reden. Tegelijkertijd preest de regering de terughoudende manier... waarop leger en politie de protestkampen van Morsi-aanhangers ontruimen. Hoewel de moslimbroederschap spreekt van een bloedbad. Vast staat dat er doden zijn gevallen bij de confrontatie van vanochtend. De berichten over het aantal doden lopen sterk uiteen. De Egyptische regering meldt dat verspreid over het land... 56 doden zijn gevallen, onder wie zes politieagenten. En dat 526 mensen gewond zijn geraakt. Leden van de moslimbroederschap hebben het over 600 doden en duizenden gewonden. In de Amerikaanse staat Alabama is een vrachtvliegtuig... van pakjesvervoerder UPS neergestort. De piloot en de co-piloot van het vliegtuig zijn daarbij om het leven gekomen. Het vliegtuig crashte tijdens de landing dicht bij het vliegveld van Birmingham. Er zijn verschillende explosies gehoord. 100 meters rond het vliegtuig liggen brokstukken. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Airbus A300 vloog van Louisville naar Birmingham. Een Duitse vrouw die in een rolstoel belandde na behandeling door de omstreden neuroloog Jansen Steur is aan complicaties overleden. Dat zegt haar advocaat. Nabestaanden van de vrouw houden Jansen Steur verantwoordelijk voor haar dood. De bejaarde vrouw kwam naar eigen zeggen in een rolstoel terecht door Jansen Steur. Hij zou zonder noodzaak en toestemming een ruggenmergpunctie verkeerd hebben uitgevoerd. Het Openbaar Ministerie in Nederland houdt Janssen Steur ook verantwoordelijk... voor de zelfmoord van een Nederlandse vrouw. Het strafproces tegen hem gaat waarschijnlijk in november verder. En hetzelfde geldt voor een zaak tegen Janssen Steur... voor het Medisch Stugcollege in Zwolle. Het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost met de Belmermeer binnen zijn grenzen... is het op één na veiligste stadsdeel van de hoofdstad. Alleen stadsdeel Zuid is veiliger, blijkt uit onderzoek van de gemeente Amsterdam. Per stadsdeel is gekeken naar het aantal diefstallen, inbraken, verkeersongelukken en drugsincidenten en de hoeveelheid vandalisme en overlast. De uitkomst is opvallend omdat Zuidoost lange tijd werd gezien als een van de onveiligste stukken van de stad. En dat gold dan met name voor de Belmer die aanvankelijk werd gekenmerkt door hoge flats. Het onveiligste is het volgens Amsterdam in het centrum. Het weer dan. De meeste plaatsen zon en op een enkele plaats is er nog een bui mogelijk. Morgen wat meer bewolking en misschien wat regen in het noordwesten. maar Verder ook wat zon en het wordt 20 tot 23 graden. Staan er files op de weg en waar, dat weet Jolanda van der Velden van de ANWB. Ik heb er vier in de aanbieding. Eentje op de A2 van Luik naar Maastricht. Tussen Gronsveld en Knopend Europaplein, 2 kilometer. Een ongeluk op de A6, Emmeloord richting Joure Tussen Afrit Sint-Nicolaasga en Knopend Joure 2 kilometer. De rechte reishok is dicht. A16 Rotterdam richting Breda, bij Breda Noord, 2 kilometer. En een aanreding op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Nieuwendijk en de Brug bij Gorkum, 6 kilometer. En wij gaan zometeen verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren.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 Dit is de dag. Renze Klamer en Jeroen Snel. Welke voornaam geef je je kind? Een Amerikaanse rechter heeft de naam Messiah verboden. Of dat terecht is, vragen we straks aan ethicus Jan Vorstenbos. En ook nog steeds bij ons zijn opiniepeiler Maurice de Hond... en radiopresentator en ondernemer Ruud Hendricks. En tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Krijn-Peter Hesselink. Als u uw mening heeft, dan horen wij dat graag via Twitter... met de hashtag DIDD of even via onze website nu. En uw mening komt ruimschoots tot ons via onder andere de website. Uh, mevrouw K. Bunsma die mailt, beste redactie... als jullie niet meer willen schrijven, dan vliegen jullie er vroeg of laat uit. Wie schrijft, die blijft, Maurice de Hond. En ze maakt zich vooral zorgen over het identificatieproces... hoe je dat digitaal doet in plaats van uh, met je handtekening handgeschreven dus. Veel succes met jullie digitale droom, sluit ze af. Zeg je eerst wat van... Maris de Hond. Ja, kijk, iedereen mag, mag natuurlijk zelf doen wat hij zelf wil. Ik bedoel, dat het laatste zal zijn die dat wil verbieden. Ik zeg alleen, ik vraag me af of je op scholen naast blokletters ook nog veel tijd moet doen aan schrijfletters. Terwijl als die kinderen nu al bijna geen schrijfletters meer schrijven, ze over tien jaar is hele bijna helemaal niet zullen schrijven. En het identificeren moet dan maar met blokletters gebeuren? Ja, maar het identificeren gaat nu toch ook al. Ik bedoel, de komen ze met vingerafdruk, met oogidentificatie, met gezichtsherkenning. Ik bedoel, een handtekening zetten is eigenlijk.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 Vandaag met ethicus Jan Vorstenborgs. Menig kind kreeg een voornaam waar hij niet blij mee was. Iets dat de Amerikaanse singer-songwriter Johnny Cash... lang geleden al inspireerde, tot zijn klassieker A Boy Named Sue. So In the meantime, a legal ruling out of Tennessee is getting national attention today. He went and named me Sue. A judge ordering the parents of a baby boy to change his name. They had named him Messiah. Life ain't easy for a boy named Sue. A judge, her name is Luanne Bellew, she just changed it. My name is Sue. How do you do? The word Messiah is a title. That has alleen been earned by one person, Jesus Christ. If I ever have a son. Is Messiah a name? I think I'm hem name him. Or a title. An interesting debate. Bill or George, any damn thing, but Sue, I'm don't think that name. Ja, yeah. yeah, Jan Vorstenborst in Amerika en de staat Tennessee is het verboden om je kind Messiah te noemen. Opmerkelijk? Nou ja, dat is nog maar de vraag of dat verboden is. In elk geval heeft deze kinderrechter het, uh, het, uh, niet, het verboden en in één moeite door het gewoon een eigen naam gegeven: uh, Martin. Ja, dat die die ja, ja, ja, is ook al vergaan. Het lijkt, lijkt een er een beetje op, zou je kunnen zeggen, in een de de verte. Maar goed. Dus het is een beetje een, een vreemd bericht in sommige opzichten. Ook de argumenten die ze geven, bijvoorbeeld dat het kind zijn eigen naam niet kan kiezen. Ja, als zij hem een naam geeft, dat, dat kind, dan doet ze hetzelfde natuurlijk. Maar haar cruciale argument is eigenlijk van dat, dat er toch een soort blasfemie in zit: in het gebruik van die naam. Messiah, omdat het gewoon een religieuze betekenis heeft en dat het Overigens gaat ze daar ook een beetje godsdienstig gezien een beetje de, de fout in. Want de joden beschouwen Jezus Christus niet als de Messias. Die moet nog komen. Dus daar is een hele andere kwestie eigenlijk. De joden zullen waarschijnlijk hun kind ook nooit Messias noemen. Dus wat hier speelt of is... Of ze dachten dat dit hem was? Ja, <lacht> dat dacht zij <lacht> misschien. Wat een ander element is in de hele discussie is natuurlijk... Van dat je met kinderen wel opzadelt met een soort van opdracht. Hè? Van die, dat, dat plagen wat natuurlijk met namen zoals Soe en zo gebeurt... dat het een jongensnaam is. Dat zou ook met dit kind kunnen gebeuren. Maar Messiah, maar... Messias, betekent de gezalfde. Uh, dat lijkt ja. mij toch heel mooi dat je dat als zegen bijna meekrijgt als kind. Ja, op zich wel. Ik kan me voorstellen van dat inderdaad wat zij noemt dan een title... of gewoon een bepaald soort van opdracht... of binnen een religieuze context het toch een beetje een taboe naam is. Ja. Ik denk van dat er in de hele wereld niemand is die zijn kind Yahweh noemt. Want zelfs voor de Joden is het, is het verboden die mogen om die naam niet uit te spreken. spreken. Maar ja. het, het is dus een naam. Dus namen hebben een soortement van magische betekenissen van die, die uh, religieus van herkomst is. Uh, en die langzamerhand helemaal is opgeblazen natuurlijk. In een explosie van uh, zo origineel mogelijke namen. Die is min of meer ingezet vanaf 1970. Voor 1970 mocht je hier in Nederland bijvoorbeeld alleen bestaande namen geven. Wat natuurlijk ook wel erg restrictief is. Ja. Daarna uh, werden natuurlijk allerlei namen gingen veranderen. Mensen werden niet meer vernoemd naar uh, opa of oma. Hè, Want dat restoren, waren die zo. ouderwetse namen. Engelse Naam, namen ja. gingen op een gegeven moment... Duitse namen, Scandinavische namen. Ze alles hebben erin mag, in doorgeslagen. In nou ja, goed, in elk geval... Waar, waar, waar het in doorslaat, mijn zinziens... is van wanneer kinderen eigenlijk vernoemd worden... op een manier die eigenlijk meer doet denken... Van dat, uh, aan een soortement van dat de ouders in de aandacht willen plaatsen. Ja. Hè? Bijvoorbeeld het bekende voorbeeld van Emile Raterband... die zijn kind Chacalotte wilde noemen. Dan denk ik van ja, dit is niet meer, heeft ook niks meer met het belang van het maar kind Maar dat is te toen maken. niet doorgegaan, hè? Dat, dat, is, niet, dat is ook verboden. inderdaad niet. Dat is verboden. Ja, ja, Raterband had al een, een soort geschiedenis... met de burgerlijke stand, want in 1977 had hij een eerder kind... Een tweede naam Rolls-Royce willen noemen. Ja, ja. He, van Frans Rolls-Royce. Nou ja, die, die tweede naam werd ook verboden. He, dus die hele verbodskwestie, die overigens tamelijk ingewikkeld is, want de ambtenaar, in de burgerstand, mag dat zelf beslissen. Maar dat dan is, het is het per gemeente doet. verschillend. Ja. Het is behoorlijk subjectief, maar de rechter is wat minder subjectief. Dat <lacht> Maar wie mocht dan in wassen naar ja, deze naam ja, ja, ja, Rolls-Royce? Nou ja, sommige namen, je kunt denken aan seksueel getinte namen, he, die zijn inderdaad uh, natuurlijk nogal vergaand... tegen het belang van het kind, lijkt Heb, je, daar heb je een redelijk. Nou ja, er zijn geen voorbeelden van, maar bijvoorbeeld Befke of Lul of zo. Dat, dat zijn namen die, ja, die ik nauwelijks hier durf uit te spreken voor de microfoon van de EO. Ja, en en terecht, maar als je je kind zo zou willen noemen, zouden zou de ambtenaren natuurlijk wel met zijn wenkbrauwen voor ja, ons en denken van... Maar dan ja, ben je ook niet goed snik als je als ja, ouders natuurlijk goed, dat soort suggesties ja, hebt. Ja, maar goed, goed snik en, en, en verbieden, dat is natuurlijk nog wel uh, ja, iets anders. Toch natuurlijk. is die grens wel aan het opschuiven. Ruud Hendricks... Uh, de naam Ruud uh, viel ook niet mee, hè, toch? Ja, toen mijn uh, vader in 1959 bij de burgerlijke stand kwam... om uh, aangifte van mijn geboorte uh, te doen... toen kreeg hij te horen dat uh, Ruud uh, geen naam was... Die, werd, uh, die zou kunnen worden geaccepteerd. Rudy kon en uh, Rudolf kon, maar Ruud dat was echt uit een boze. Maar mijn vader die, uh, is nogal eigenwijs en die hield vol. En uh, uiteindelijk uh, heb ik uh, keurig de naam Ruud uh, gekregen. Maar... En daar geen last van gehad, neem ik aan? Nee, ik heb. nou, in het buitenland is niet een naam die erg makkelijk is. Hoor. Ja, Als je Ruud. in een, een hotel uh, incheckt, <laughs> dan hebben ze daar toch even... Even moeilijk mee. Ik had, ik had liever wat anders verzonnen. Maar mijn dochter bijvoorbeeld, die is... Uh, bijna uh, 18. En die vond... Uh, een paar jaar geleden dat de naam die haar moeder... en ik haar gegeven hadden, niet, uh, niet mooi genoeg was. Namelijk? En die heeft hem zelf uh, veranderd. En uh, ja, dat kan ook natuurlijk. Maar dat ging niet kosteloos, lijkt me. Nou, ze heeft hem eigenlijk... In, uh, in haar paspoort staat nog steeds... haar uh, geboortenaam. Maar in de praktijk, haar totale omgeving... Uh, heeft haar inmiddels... Uh, bij haar uh, nieuwe naam geaccepteerd. Als ik het zo mag uitdrukken. Vertel eens even. Shanna was haar oorspronkelijke naam... Uh, uh, en, en ze laat zich nu Emily noemen. En dat is al een aantal jaren het geval. En uh, ik doe braaf mee. Dat is wel moeilijk in het begin. En ben je ja? niet in discussie gegaan van... Ja, toch dat Shanna nog even verdedigen... wat jullie als ouders ooit hadden bedacht? Nee, ik vind dat een hele persoonlijke keuze van haar. Als zij dat wil, dan... dan, dan en ze is daar echt serieus in. Nou, dan moet je het gewoon respecteren. Nou, wat interessant is aan de, de, de, uh, wat Ruud zegt... Over, over die discussie met zijn dochter... dat vind ik heel begrijpelijk. He, van, want het is duidelijk van dat Shanna een mooie naam is... en dat dat meisje in de puberteit daar gebeurt het heel vaak van... dat kinderen hun naam willen veranderen. Sowieso als, als je, als je, je kind... nadenkt wie ben ik... En Waarom heet ik zo? Ja. Precies, ja. Maar als je je kind een naam geeft... Hè, die jou aan het denken zet over wat je ouders eigenlijk voor mensen zijn... zoals chakalotte, hè, van dan krijg je een andere dialoog natuurlijk. Dan denk je van, ja, die ouders... tenminste, mij, mij lijkt dat een mogelijkheid... Die ouders waren helemaal niet met mijn belang bezig op het moment dat ze mij een naam die zei mooi. Nee, die waren gewoon bezig met hun eigen carrière. En, en ik werd daarvoor ingezet. Maar gaat het dan ook krijg je een de, dialoog. Ja? Gaat het ook wel eens om de combinatie van voor- en achternaam. want zijn die heet een ronde, nou, ron is geen gekke naam. Maar de achternaam is dan de knikken. En eet je opeens ronde knikken. Ja, dat is een beetje zo die fun cultuur, die je inderdaad ook wel wat tegengehouden. Tenminste, er zijn uitspraken, maar ik weet niet in hoeverre die goed gedocumenteerd zijn. Ik heb dit van internet. En dan wordt het altijd een beetje lastig hoe betrouwbaar het is. Maar bijvoorbeeld iemand die ter met een achternaam en no die zo'n bo zijn beau, zou willen ja. noemen, hè, dat wordt dan. In Inderdaad, dat soort ludieke namen Maar denkt u die... dat die ouders dat bewust doen voor aandacht, of zijn ze gewoon een beetje dom? Nou, een beetje dom. Ze willen gewoon leuk zijn, denk ik. Ja. En dat willen heel veel mensen tegenwoordig. En moeten we dan hè? als samenleving daar uh... bij een grens over, lijkt mij. Mo moeten we dan dat kind toch in bescherming nemen, vind je? Ja, dat vind ik wel. Kijk, en hoe, ik, hoe kunnen we dat niet... het beste doen? Nou, wat je... Kijk, de, de, de, de grens wordt getrokken door de rechter, dat is allemaal goed ook. Hè. Dus die, die ambtenaar van de burgerlijke stand, die moet gecorrigeerd worden wanneer die te subjectief is. In het recht moeten we inderdaad een behoorlijk ruime marge laten van wat allemaal kan, maar het belang van het kind dat speelt daar zeker een rol. En ik denk van dat een volwassen discussie over wat het is om een kind te hebben en wat een naam eigenlijk voor betekenis heeft, dat dat hoort tot het morele domein waarop feestjes over gepraat moet worden en waar inderdaad mensen die Goed, goed, niet goed sniks zijn en hun kind inderdaad alleen maar voor zichzelf gebruiken om in de aandacht te komen ik, op Facebook. Ik heb mijn dochter nu allemaal lachen, jongens. Ja. Niet dat die gewoon buiten de orde worden Dus daar moet wel een beetje paal en perk worden. aan blijven worden ja, zelf zo, Mee eens, ja. Ruud Hendricks? Ja, ik vind wel dat je sommige uh, bizarre namen niet uh, zomaar moet uh, goedkeuren. Dat lijkt me wel verstandig. Horizont? Ja, wel het, wordt, het, is wel een, het worden ook een grijze gebieden natuurlijk. Misschien ja. is het wel het goede idee dat ieder kind rondom zijn 15 het recht heeft... zijn eigen naam kosteloos te veranderen als hij dat wil. Maar als... Splinter, Toy, toy Ding, ding Bickel, Flips, waps, <laughs> Jobs, Tibant... Nou, leuke namen voor konijnen... Oh, ja. Overigens misschien, nu we hier uh, ter plekke hebben... misschien wel interessant van, dat een overweging zou kunnen zijn... dat je om op Google hoog te komen... je wel een andere naam moet hebben, Jan de Vries of Jan Jansen. En dat het dus zou kunnen dat in de toekomst... wanneer dit aspect nog veel een groter rol gaat spelen... dat de naam probeert om zo zich te onderscheiden... dat die in Google gewoon ja. eerst opduikt. Maar toch jammer ja. dat die traditionele vernoemingen... dan gaan of aan het verdwijnen zijn. Naar je opa, je overgrootvader... En desalniet uh, meer, wat dan niet meer? Ja. ja, maar dat is natuurlijk inderdaad een beetje een culturele kwestie. Mensen hebben natuurlijk ook een persoonlijke moraal. En die blijkt uit het feit van dat ze in een traditie... hun kind willen vernoemen naar een opera Maar dat, zou, dat gebeurt natuurlijk steeds minder. Ik, ben, ik heb zelf mijn eerste zoon Jan genoemd. Dat is een opa Jan en ik heet Jan. Maar mijn tweede zoon heet hij Ilja. En dat is een bijbelse naam van oorsprong. En die heeft ook wel allerlei betekenissen. Maar daarin bleef, mensen stonden heel vreemd te kijken. Want die dachten dat ik mijn tweede zoon nou wel Kees of, Jan, of Piet of Frans zou noemen. Maar ik vond Ilja gewoon een mooie naam. Dus uh, in die zin hè? Where is de Taking a smile with the coffee to go And Tell me your life's been way offline You fall into pieces every time And I don't need no care at all you have A smile and you go a Tien voor half vier Bad Day van Daniel Poter. Ook vandaag gaan we weer de provincie in. Nieuws van dichtbij. Goeiemidje. Hij is de meest gezochte terrorist ter wereld, maar kan in Amsterdam gewoon met het openbaar vervoer. Uw supporters krijgen meer vrijheid bij Utrecht Ik Die vinden het fantastisch. Waterskieën niet achter een speedboot, maar aan een lijn boven het water. gaan we nu naar maar ik moet natuurlijk wel scoren deze keer. Nieuws van dichtbij. MK, mooi. De hele, dag, of de hele zomer spitsen wij bij Dit is de Dag dagelijks onze oren over wat er zich afspeelt in de regio. En dan uh, collega's van regionale omroepen vertellen ons wat hen aanspreekt in het nieuws dicht bij huis. En vandaag uh, steken we ons licht op in Limburg, in Amsterdam en in Gelderland. En we beginnen in, uh, in Limburg. Dennis Ewald van L1. Jullie hebben vandaag nieuws over een zaak die al maar liefst 13 jaar speelt. We gaan eerst even luisteren naar een fragment. We ja, ophouden. Tijd nog wegwezen. Ja. De grond is tot aan de openbare weg. 6,5 meter uit de gevel is van mij. Daar hebben we het bewijs van het kadaster toegestuurd gekregen. De politie heeft de man nog niet kunnen aanhouden. Hij is op de vlucht geslagen. Een arrestatieteam is aanwezig aan ook een politiehelikopter. Een wonende worden op afstand gehouden. Ja, Dennis Ewald, wat hoorden we hier precies? Nou, we hoorden een uh, zaak inderdaad die al uh, heel lang loopt, al jarenlang loopt... en vorig jaar volledig escaleerde. Uh, we hoorden Ruiter, dat Ruiter, een inwoner van de Halen, gemeente Leudal... Uh, die plaatste vorig jaar een hek voor zijn huis. om zich te beschermen tegen de volgens hem uh, lastige buren, woonwagenbewoners. Uh, waar hij heel veel overlast van over ondervindt. en waar hij vergeefs voor heeft aangeklopt. Uh, met enige regelmaat bij de gemeente. Mm -hmm. En wat uh, voor overlast was dat? Nou, hij werd blijkbaar geterroriseerd, zoals hij dat zelf zegt. Hij wordt gepest, zijn ruiten worden ingegooid, et cetera, et cetera. Ja. En dat hek had hij neergezet om zich te beschermen tegen zijn buren. Uh, maar zonder vergunning, dus uh, wat gebeurde er vorig jaar? Op een zeker moment kwamen er gemeenteambtenaren... onder begeleiding van politie om dat hek weg te halen. En Ruiter, die uh, verdedigde zijn, uh, zijn grondgebied, uh, zijn hek met uh, flessen met brandbare vloeistof en met een uh, sportboog. Uh, daar is die, uh, toen is hij nog op de vlucht geslagen, inderdaad. dat hoorde je ook in het fragment. Mm -hmm. Later uh, is hij alsnog uh, gepakt. Uh, er werd een forse gevangenisstraf tegen hem geëist... Uh, voor een meervoudige poging tot doodslag. Uiteindelijk is daar negen maanden uh, cel van overgebleven. Uh, maar er werd ook bij gezegd dat de gemeente uh, deels uh, te verwijten viel... dat de zaak zo geëscaleerd is. Dat de gemeente veel eerder had moeten ingrijpen... of uh, de, de, de zaak anders had moeten aanpakken. Ze hadden nou. de signalen van deze man beter moeten oppikken. Ja, exact. exact. Nou, gisteren heeft de ge, uh, gemeente een uh, poging gedaan om het boek voor goed te sluiten. Uh, ze hebben namelijk uh, Ruiter en zijn vrouw een bot gedaan op hun huis... Uh, en ze zeggen: Als hij dat bod accepteert, dan uh, mag hij verhuizen. En mag hij wel ook niet meer terugkomen in Leuden. Als we willen het boek echt definitief uh, sluiten. Want zeggen ze: dus Normaal met deze man uh, praten, dat gaat niet meer. Dus we willen gewoon echt het, uh, ja, er een einde aan maken. En het bod is, ik ga er maar even voor zitten: 356.000 euro. Mm -hmm. um, 356.795 euro om precies te zijn. En daarbij heeft de gemeente in oogschouw uh, genomen de prijs van het huis in 2008. Dus voor het uh, instorten van uh, de hele huizenmarkt en het dat instorten is, van de uh, economie. Dat is heel coulant. Ja. ja, en daar ook nog eens een keer bijgerekend voor huiskosten en dergelijke. Dus dat is een, uh, ja, een flink bedrag. Uh, de reactie van uh, Ruiter, die is niet veelbelovend. Uh, hij heeft er uh, om gelachen, letterlijk, om het, uh, het voorstel. En hij zegt van zover zijn we nog lang niet en dit is ook niet hoog genoeg. Uh, dit gaat nog een tijdje duren dus. Uh, maar de gemeente heeft daar wel bijgesteld dat hij voor eind september gereageerd moet hebben, dat het bod tot die tijd staat. En niet, uh, uh, als hij dan niet reageert, dan zien we wel weer. Verder. Maar Ruiter vooralsnog, die is niet bepaald positief over dit bod. Oké, okay. jullie blijven het volgen. Dankjewel. Dennis Ewald van L1. Dan gaan we naar uh, regio Amsterdam, Saida Magee, uh, uh, van AT5. Het is een trieste dag vandaag daar in Amsterdam. Jullie nemen afscheid van twee hele bijzondere Amsterdammers. Ja, dat klopt. Wim en Max, de varkentjes van de Tosti-fabriek. De Tosti-fabriek? Ja, die hadden wij een paar maanden. Of tenminste, hij staat er nog steeds, maar in september wordt afgerond. Maar wat is het? De, de Tosti-fabriek is een levende installatie, eigenlijk een, een kunstproject. Gestart door een paar jongeren die, die dat hebben gerealiseerd door middel van crowdfunding. En het idee is dat ze het hele proces van een Tosti maken laten zien... Uh, dus dat ging echt van uh, het graan zaaien tot het melken van koeien. Uh, en daar werd er een kaas van gemaakt. Uh, op een gegeven moment kwamen er dus ook de biggetjes Wim en Max. Uh, en daar wordt uiteraard ham van gemaakt. Afgeleid van onze koning en koningin, neem ik aan. Ik denk het wel, ja. Daar heb Abschermen. ik het nooit met z'n gehad. <laughs> ja, scherp, hoe snel. Maar ja, nou, ja. en Doe ja. is dan om wat dichter te komen uh, te staan bij het primaire proces... en hoe het etenbosbord uh, terechtkomt. Precies, want dat is natuurlijk, uh, uh, daar wordt vaak over gesproken... Hè, dat uh, vooral kinderen niet meer weten waar het eten vandaan komt. Ja. Um, nou, Dat wilden zij dus uh, realiseren. Maar eigenlijk al heel snel zorgt dat voor wat onrust oh, in ja. de buurt. En jij sprak erover hè, met bewoners. Ze hebben een fragmentje van. Ja. Ik vind het ook niet goed voor kleine kinderen. Want die zien dus die koe... En, en die zien die koe en die zien die varkentjes. En dan straks hebben we hier over een paar maanden een barbecue. En dan moet je dus als moeder gaan uitleggen dat die koe die daar zo gezellig stond... met die varkentjes, opeens op die barbecue zit. Wil je dat niet hier hebben? maakt ja, dit net lekker. Nu heeft deze mevrouw intussen al een beetje gerustgesteld. <laughs> ik moet wel eerlijk zeggen, die geluiden eromheen zaten geloof ik niet in ons nieuwsitem. Nee? Uh, <laughs> Hebben wij zelf misschien een beetje geknutseld. Ja, dat denk ik, oh. ja. Maar um, uh, nou... Uh, het heeft voor best wel wat emotie gezorgd. Uh, deze vrouw had het eerder eigenlijk over uh, Koe Els. Die was namelijk ook naar de Tosti-fabriek gehaald voor de melk. Die heeft haar kalf achtergelaten. Uh, met als gevolg dat zij s'nachts uh, flink aan het loeien was. En daar werd de hele buurt van wakker. En toen werd de buurt zich bewust van die tosti fabriek. Ja, en toen begon het dus het balletje te rollen. En kreeg ze ook in de gaten dat die varkentjes uh, dus geslacht zouden worden. Nou, nee, eigenlijk is, de afgelopen maanden. Is dat inmiddels gebeurd? De varkentjes? Nee, nog niet. Nee, de varkentjes worden dus vandaag uitgezwaaid. Ei, ook door deze mevrouw? Dat weet ik niet. Ik heb deze vrouw niet gesproken. Maar ik denk, uh, als ik haar reactie weer hoor..... weet ik niet of ze inmiddels is bijgedraaid. <laughs> maar ik moet wel zeggen. ik heb de organisatoren gesproken. en er zijn wel veel mensen bijgedraaid in de tussentijd. Maar goed, dit blijft natuurlijk. een, een emotioneel moment. Ik denk vooral voor veel kinderen uit de buurt. Projecten, dat gewacht? is wel het doel. Ja. Ja, de, de, de jongeren die dit zijn gestart, die zijn eigenlijk heel blij... dat er veel verdrietige reacties zijn binnengekomen. Want zij zegt, mensen hebben dus echt geen idee meer... waar vlees van dieren vandaan komt. En, uh, en ja, ze zeggen, deze, ja, dit varkentje hebben ze geknuffeld. Uh, ja, en nu weten ze dus dat het varkentje vandaag naar de slacht gaat. De ja, harde het is confronterend. Realiteit. Ja, Precies. maar wel de realiteit, ja. Bedankt, Saïda McGee van AT5. En dan gaan we als laatste regio naar Gelderland. Omroep Gelderland, Frank van Dijk... Uh, Frank, gisteren was er in het nieuws dat er door een, dat er een uh, grote explosie heeft plaatsgevonden in Arnhem. Hoe staat het er nu voor daar? Ja, het is een, de dag erna. En uh, natuurlijk uh, wordt de, de schade dan opgenomen. Er wordt ook nog hard gewerkt door, uh, door tiental bouwvakkers, twintigtal bouwvakkers uh, met noodreparaties. Dan uh, heb je het over ruiten, gevels, deuren, kozijnen en sloten. En de uh, heeft vandaag laten weten dat de schade zeker wel een, een miljoen euro bedraagt. Dat is dan dus het gebouw vooral. Hè? De verzekering dekt die schade ook. Maar dan heb je ook nog de schade voor de bewoners van het flat, van de, van de flatgebouw. Uh, de meubels, uh, televisies, andere apparaten. Ja, die kunnen dan terugvallen op hun inboedelverzekering. Maar we spraken vandaag ook echt wel uh, mensen met trieste verhalen die bijvoorbeeld de inboedelverzekering even waren vergeten af te sluiten. Oeps. En ja, daar nu rondlopen met een fototoestel in de hand om te proberen om toch wel foto's te maken. Te kijken, kunnen ze het verhalen. Uh, mensen zeggen van ja, ik, ik heb eigenlijk niet heel veel dure dingen... kattenbeeldjes, uh, uh, ja, mijn theepot stond voor het raam... die ja. zou wel kapot zijn. Het heeft ook misschien een beetje te maken met wie dan de schuld heeft. Hè? Er kwamen verhalen ja. dus over een bewoonster van de flat... die vermoedelijk de explosie veroorzaakt zou hebben. We hebben we een ja. fragmentje van. Op, op nummer 8, waar het gebeurd is, ja, Jannie... ze heeft gezegd van, ik blaas die hele flat op... en ze is in Zevenaar in een psychiatrisch ja, ziekenhuis geweest... en dan mocht ze zes weken naar huis... en daarna moest ze weer terugkomen. En dat, ja, dat heeft ze misschien niet zien zitten. Ja, de, deze vrouw is niet de enige. We hebben van meerdere buurtbewoners wel gehoord... dat de, de vrouw een kwestie psychische problemen had. Uh, inderdaad, ook die ontploffing zou hebben aangekondigd. In ieder geval is het wel duidelijk dat uh, uh, de politie... Uh, de, de, de vrouw is een bekende van de politie. Vorige maand zijn ze zeker drie keer uitgerukt... naar melding in verband met hulpverlening. Dan kijken ze dus of ze het af kunnen handelen... of dat de hulpverlening ingeschakeld moet worden. Dat, ja, dat is wat we van die mevrouw in ieder geval weten. Ze is erbij om het leven gekomen. Een gaskraan stond open... De deur was dicht, geen spoor van braak. Dus zij was waarschijnlijk wel de enige die dat dan heeft gedaan. En vandaag dan, ja, de dag erna. Heel veel mensen die inderdaad die schade opnemen zijn. Ook heel veel auto's hè, beschadigd. Twintig tot dertig uh, tot auto's die bij, het flat, bij, de, bij de flat geparkeerd stonden. Uh, we spraken vandaag een man. Zijn auto is totaal, uh, totaal to, to los. En daar was hij zo gelukkig mee. Dat was zijn vrijheid. Invalide man. De auto was alles wat hij had. Een oude Fiat Punto deed het prima. Was er blij mee. Die is hij die kwijt en die, die staat ja. daar hulpeloos buiten. Heftige ja. situatie daar in Arnhem. Bedankt Frank van Dijk van Omroep Gelderland. En daarmee is het uh, tijd geworden voor onze dichter bij de dag. Vandaag is dat krijn Peter Hesselink. Goedemiddag uh, Krijn. Goedemiddag. Kon je eruit komen. Zeker. Dus ik werd vandaag vooral geïntrigeerd door Maris de Hond. Die vond dat we op school geen feitjes meer zouden moeten leren, omdat we daar tegenwoordig toch het internet voor hebben. Maar je gedicht is denk ik niet handgeschreven vanmiddag, of wel? Nee, nee, nee. Met een laptop. Ja, oké, okay, ga je gang. Hier komt het. Een nieuwe tijd, een nieuwe waarheid. Eén voor één breken de dijken door. Het poldermodel wordt weggespoeld door een ongekende informatiestroom. Er zijn geen grenzen meer aan onze wereld. Dus snijd de wortels door. Van het verleden blijft even weinig over als van een schaduw. Al wat ons rest is het verblindend licht van hem die al ontegenwoordig en al wetend is. Het internet, wiens woord we straks niet langer tegen kunnen spreken. Als we op school geen nodeloze weetjes meer krijgen ingeprent. O oh Google, geef ons uw waarheid, opdat wij in een gesprek nog een mening hebben om te copy-pasten. Krijn, Peter, Hesseling, dankjewel. Het gedicht is later terug te lezen op onze website Dit is de Dag.nu. En dan kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. En wij bedanken onze gasten van vandaag. En dat waren Alexander Rinoy Kan, Maurice de Hond, Ruud Hendriks, Jan Forsterbos... en de regionale verslaggevers. En Radio 1 gaat zo meteen door met Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochoms. Ger, wie hebben jullie te gast? Hallo, De gast is Dara Faizi. Hij is 25 jaar cabaretier, student en een gevluchte Afgaan. In 2010 won hij de Groninger Studenten Cabaret Festivalprijs. De hele week namelijk praten we met vluchtelingen die het in ons land gemaakt hebben. Daar Daaraf ze dus straks in de villa. Dit is Radio 1. Half vier, tijd voor het NOS-journaal Mark Visser. In Egypte is nog veel onduidelijkheid over het aantal doden dat er bij de ontruimingsacties is gevallen. De Egyptische regering zegt dat er in Cairo 28 doden zijn gevallen, maar de moslimbroederschap heeft het over 600 doden. De Egyptische regering heeft de aanhangers van de afgezette president Morsi opgeroepen af te zien van verder geweld en te luisteren naar de stem van de reden. De, burgemeester van de, of de burgemeesters van de Belgische gemeenten Voeren, Riemst en Lanaken... zijn woedend over het besluit van Maastricht... om drie koffieshops naar de grens te verplaatsen. De Raad van State stelde Maastricht vanochtend in het gelijk. De stad wil de koffieshops weghebben uit het centrum. Zo moet het aantal drugstoeristen worden teruggedrongen. En Artsen zonder Grenzen trekt zich na 22 jaar terug uit Somalië. De organisatie zegt zich hiertoe gedwongen te voelen... omdat hulpverleners er niet veilig zijn...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 Veel vertraging momenteel op de A27, Breda richting Utrecht. na een aanrijding met vier auto's. Maar ik begin met de A2, Luik richting Maastricht. voor Maastricht drie kilometer. De A6, Emmerdoort richting Jauren. is voorlopig dicht tussen Oosterzee en knopend Jauren. Daar is een auto over de kop gegaan. Kunnen het beste omrijden via uitwijkroute U36. Op de A16 Rotterdam richting Breda, bij Knopend Ridderkerk 2 kilometer. De A27 Breda richting Utrecht. Is de aanrijding tussen Hank en de Brug bij Gorkum staat 10 kilometer. De rechter is dicht. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden... al vanaf Knopend Hoijpolder, via Waalwek en Den Bosch... over de A59 en de A2. Geeft ook vertraging op de A27 richting Breda... bij Werkendam staat 2 kilometer. Dit is Radio 1. Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Na vier uur schuift ons buitenlandpanel aan. En natuurlijk bespreken we de ontwikkelingen in Egypte. Maar ook, iets minder in de schijnwerpers: de chaos en dreigende humanitaire ramp in de Centraal Afrikaanse Republiek. Daar is na de coup van maart dit jaar totale anarchie. Het thema deze week in het eerste halfuur van de villa is succesvolle vluchtelingen. En vandaag praten wij met de Afghaans-Nederlandse cabaretier Dara Faizi... over wie in een recensie werd gezegd... het vluchtelingenverhaal is waarschijnlijk nog nooit zo heftig... en zo geestig op het Nederlandse podium verteld. Uw reacties zijn als altijd welkom via onze site villa Dit is tot half vijf Villa VPRO. Artsen zonder grenzen stopt dus na 22 jaar... met al haar hulpprogramma's in Somalië. U kon het in het nieuws horen. Reden is het geweld tegen haar 1500 medewerkers. Laten we erover praten met Catharine Koppens... directeur Nederland van Artsen zonder grenzen. Mevrouw Koppens, goedemiddag. Goedemiddag. Er was toch altijd behoorlijk wat geweld in Somalië? Wat is daar nu veranderd de laatste tijd? Ja, wat er, wat er eigenlijk gebeurt... Dus het is een beetje de, de druppel die de DMM doet overlopen. De afgelopen jaren... Zijn onze medewerkers al vaak doelwit geweest voor aanslagen? De laatste tijd zien we eigenlijk vooral dat gewapende groepen en ook civiele autoriteiten dit soort aanslagen absoluut niet meer proberen te voorkomen, vaak tolereren. Dus de, de minimale ruimte en bescherming die onze medewerkers nodig hebben, is niet meer in plaats. Uh, het was al voor u, begrepen wij uit het persbericht van Artsen zonder Grenzen. Eigenlijk waren jullie voor jezelf al een paar grenzen bijna overgegaan. Hè? Jullie hebben al hele grote risico's geaccepteerd die afgelopen jaren. En vooral ook compromissen moeten sluiten als het gaat om jullie onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Om toch nog maar iets te kunnen doen in dat land. Ja klopt. Uh, zeker omdat de, de, de noden, de, de medische zorg is vaak afwezig. Dus... ...door hongersnoden, door het gebrek aan moeder- en kindzorg... ...hebben wij ons vaak gedwongen gevoeld en hebben we altijd willen proberen... ...om toch uh, hulp te blijven verlenen met onze teams in Somalië. Daarmee hebben we inderdaad compromissen gesloten... ...zijn we vaak niet meer in staat geweest om onafhankelijke assessments te doen. Dus de laatste incidenten, vorige winter zijn er twee mensen in Mogadisjo vermoord... en de. De moordenaar is opgepakt, veroordeeld voor 30 jaar, maar liep drie maanden later weer op straat rond. En natuurlijk de, de recente kidnapping van twee van mijn collega's die 21 maanden geduurd heeft. Dat zijn de druppels die, de, die ons echt dwingen nu echt alle activiteiten stop te zetten. Ja, uh, u, klink, u klinkt behoorlijk aangeslagen. Ja, het is denk ik een van de heftigste beslissingen. Het voelt, hè, we, omdat we mensen achterlaten die ons nodig hebben. Ja. Hoe gaat het nu verder met die hulpprogramma's? U houdt ermee op. Is er een instantie die dit overneemt? Ik zou het natuurlijk ook niet weten, maar... Nou, ik denk dat de plekken waar wij zitten is geen instantie. is niet een niet ministerie van Gezondheidszorg... dat dezelfde activiteiten door kan zetten. Wat we wel proberen is... Mensen die op dit moment nog in onze medische faciliteiten zijn, te zorgen dat we zo goed mogelijk met hopelijk hulp van uh, onze Somalische medewerkers behandelingen af kunnen maken. Hm. Maar nieuwe patiënten kunnen we vanaf nu niet meer toelaten. Nee. Kunt u het zo achterlaten dat als de situatie zich verbetert dat u het uh, aanstonds weer kunt oppakken? Nou, ik denk dat het heel moeilijk is. Ik denk dat we zeker niet de deur voor altijd sluiten. Maar gezien de, de huidige situatie en het feit dat we nu nog door de, de 1500 medewerkers... heel goede linken hebben met Somalië. Als natuurlijk die mensen niet meer voor ons werken, wordt het veel moeilijker nog... om in te schatten wanneer het uh, acceptabel is om terug te gaan. Dus ik denk zeker op de korte termijn dat we geen mogelijkheid zien om uh, terug te gaan. U blijft wel natuurlijk in, in Kenia zitten. Daar ja. opereert u eigenlijk... Vanuit Kenia opereert u ook al hè? Na, naar Somalië. Ik bedoel, u bent niet permanent gevestigd in Somalië. Nee, we hebben wel permanente Somalische medewerkers, frontwerkers. Ja. Op dit moment zijn dat er 1500 in een aantal... Uh, in ongeveer 10 projecten. En die worden aangestuurd en ondersteund door internationale medewerkers die regelmatig proberen naar de projecten te gaan. En in projecten als Mogadishu hadden we wel vast teams met de buitenlandse staf zitten ook. Oké, okay, mevrouw Koppens, directeur van Artsen zonder grenzen in Nederland. We spraken over het stopzetten van hulpverlening in Somalië. Dank u wel en sterkte. Oké, okay, bedankt. Dag. we moeten het even over je dochter hebben. Ja. He? Is ze gisteren nog geweest? Er is ze gisteren geweest. Oké. Okay. Maar ja. zou je ook die paard... Ik ga altijd na bij mezelf hoe ik het prettig zou vinden... om behandeld te willen worden of verzorgd te willen worden. Maar had je het nog verteld over die val? Ik weet, ik weet niet meer wat ik verteld heb. Oh. Anders moet ik zelf maar even bellen vanmiddag. Ja, Ik die die gewoon telefoon... Soms vraag ik mezelf ook af van mm -hmm. hoe zou ik dat doen als het mijn moeder was. Ja, en... houd die niet meer uit ook. Het <laughs> is vreselijk. Oh, Wies. Dus we moeten hard gaan werken aan het lopen. Want ja. als je weer kan lopen, Wies... Ja, dat is het Dat is het probleem, ja. Om eerlijk te zeggen zou ik niet in een verpleeg- of verzorgingshuis willen wonen zelf. Je moet het met je gele hart doen. En dan zal je maar net zien dat ik de mensen tegenkom die het maar doen omdat het werk is. Nee. Dat was één minuut gemaakt door Bente Hamel. Wij moeten rekening houden met die onderbouwgevoelens van Henk en Ingrid. Weet jij waarom jij onderbouwgevoelens hebt? Omdat jij elke dag afgeprijsd vlees van de Lidl zit te vreten. Daarom heb je onderbouwgevoelens. Gelote <lacht> Kijk, waar ik vandaan kom, Afghanistan, Dat kan je best homo zijn. Kan. En ja, je wordt er niet heel oud mee. Dat is Dara Faizi, een van Nederlands talentvolle jonge cabaretiers. Maar hij is ook nog student en Afghaans vluchteling. En de hele week is dat het thema in de villa. Vluchtelingen die het in ons land gemaakt hebben. Daaraf waar je zien, welkom. Hallo, hi. Uh, dit waren twee quotes uit je show Gevaarlijke Gedachten. Um, het klinkt al heel bekend als uh, goede stand-up comedy... En je, en je Dankjewel. bent afgaan uh, hoe zou jij het zelf willen omschrijven? Waarom zeg ik dat erbij trouwens? Weet ik veel. Omdat maar... het thema is van de week: uh, ja. uh, succesvolle. En dat moet nou <laughs> <te laughs> je nog steeds benadrukken. Dat dus vergeten <laughs> Het concept is heel ja. duidelijk. Ja. Nee, uh, zeg ja. maar, hoe zou jij je stijl willen omschrijven? Mijn stijl is, uh, nou je hebt inderdaad gelijk. Het is, ik, ik maak cabaretvoorstellingen, theatervoorstellingen. Uh, maar ik ben begonnen in de stand-up comedy. Dus uh, de grapdichtheid uh, die probeer ik zo hoog mogelijk te houden. Maar tussendoor probeer ik uh, mooie verhalen te weven. En, uh, mm -hmm. uh, ja, dat je is stijl eigenlijk... is in elk geval niet hard. Je zegt hierin klootzak, maar dat is een van. Je, je bent lief van de. Het is lief bedoeld. Ja, ja. Je, maar je bent niet van de krachttermen. Je houdt nee. je ook niet met, met, met seksuele platitudes. Dat, dat hoor je bij jou eigenlijk niet. Nee, nee dat is dan toch wel waarschijnlijk de, de, de, de zeg maar, ouderwetse Afghaanse opvoeding. Dat je toch, uh, dat je toch lief bent. En, uh, en niet te veel mensen beledigd, maar ik ben wel, ik, ik zoek, ik ben wel de, de grenzen op te zoeken, maar wel binnen zeg maar de normen die ik voor mezelf heb gesteld, om het zo te zeggen. Heb okay. je, dan gaan we naar je achtergrond en zo, maar heb je toen je cabaretier werd, ben ik toch benieuwd naar, heb je een soort inspiratie gehad van zoiets wil ik ook? En kijk nou, je dan naar binnen binnen alle uh, Nee, nee, ik, ik toen ik net naar Nederland kwam. Uh, sprak ik amper Nederlands. En degene die ik als eerste op de wezen zag was Herman Vinkers. En ik begreep uh, geen woord van wat die man zei. Maar ik wist wel dat hij een hele sympathieke, uh, warme uitstraling had. Hmm. En later ben ik, ben ik de teksten gaan ook, uh, begrijpen. En ik kwam erachter dat uh, Herman Vinkers die, die doet iets heel moois. Want Herman Vinkers haalt best wel vaak uit. Hmm. Maar doordat hij een soort, uh, ja, een soort lieve oom is... Neem het hem nooit kwalijk. Het is spottend en bijtend Precies. Maar en mabel. En wat ik ook heel mooi vind is dat hij bijvoorbeeld uh, in Nederland heel veel bijvoorbeeld spot heeft gedreven met onder andere het geloof. En dat is, uh, ik vind het, uh, ja. Terwijl het goed, he, zeer gelovig, absoluut. Is. Zeer, zeer into Jezus, maar uh, daar wel op een leuke manier mee omgaat, waardoor je uh, meer relativering krijgt binnen, binnen die groep ook. Ja. je was acht toen je uh, met je moeder gevlucht bent uit Afghanistan. Mm -hmm. Waarom gevlucht? Uh, waarom uit de Nou, het was gewoon niet zo gezellig meer. Nee, toen kwamen we naar Nederland. Ja, oh. dat was het, ja. Goed. Uh, we gaan het daar verder niet over hebben, want we gaan het juist hebben over de periode vanaf dat moment. Je kwam in asielzoekerscentrum ja. terecht, waar? Uh, eerst in uh, Haarlem. Uh, dat was een vrij groot uh, kamp. En dan uh, later in het meer. Uh, Intiemerkamp uh, in, in uh, Bergen-op-Zoom. Dat uh -huh. is uh, in, in, in Brabant. In Brabant. Ja. En hoe lang heeft het geduurd voordat jullie uh, officieel in Nederland mochten blijven... en ergens anders een, een, uh, iets toegewezen Nou, kregen? inderdaad, het, het moment dat je te horen krijgt dat je eindelijk uh, eruit mag... Dat, dat, ongeveer na een half jaar mochten we eruit... en uh, werden we gewoon geplaatst uh, in Nederland. Hmm. Ja. Wat vond je nou het lastigste in dat kamp? Het, ik bedoel, uh, ik kan me voorstellen dat het heel lastig is dat je uit je vaderland uh, weg moest. Ook al waren daar de redenen goed voor. Maar, maar dan ben je in zo'n kamp. Wat is daar dan het moeilijkst? Nou, ik denk dat uh, voor, de, voor de meeste mensen in zo'n kamp is de, de onzekerheid van, uh, van het niet weten waar je aan toe bent. En dat is denk ik. Toen we daar net binnenkwamen, sprak ik ook wat, uh, wat Afghaanse uh, mensen die daar zaten. En nou, daar heb ik een gesprek mee. En dan hoor je van. Dan vroeg ik dan, nou, hoe lang zitten jullie hier al? En dan hoorde ik dan uh, van iemand, nou, we zitten hier al acht jaar. Dus ik kijk mijn moeder aan. Ik zeg, we gaan hier toch niet acht jaar zitten? Ik bedoel, de catering is prima, maar ik wil hier niet <lacht> de hele tijd blijven. Ja, en ik ja. zag dat er kinderen werden geboren in zo'n kamp. En dat mensen eigenlijk daar opgroeiden... die nog nooit iets anders hadden gezien dan, dan, dan zo'n instelling. Ja. En ik dacht, nou, dit is, wel, uh, dit is wel, denk ik, mijn grootste nachtmerrie. Ja. Is om hier heel lang te blijven. Maar ja, als het acht jaar is, dan is het acht jaar. Maar volgens mij is ook heel erg dat je van tevoren niet weet... Of het acht jaar is, of acht, Precies. tien jaar, of acht dagen. Want ik, heb, ik heb er bijvoorbeeld zes maanden gezeten. Uh, en zeg maar in absolute tijd is dat relatief weinig. Maar ja. in mijn hoofd is dat misschien echt een kwart van mijn geheugen. Op het dit is in moment. absolute ja. tijd ja. natuurlijk nog steeds veel. Maar afgezet tegen mensen die er acht jaar zitten Precies. is het weinig. Maar ja. ja, was toch wel iets om te lachen? Nou, ik moet wel zeggen, in, in zo'n kamp ontstaat er een hele... Uh, zeg maar, je relativeert, zeg maar, je, je lacht om niet te hoeven huilen. Dus de, de humor staat wel op één. Daar. Dus je, je lacht heel veel met z'n allen, vooral om de ellende en uh -huh. de uh, uitzichtloosheid van de situatie. Ik denk dat het uh, iets moois aan mensen, is dat je dan op een gegeven moment, als je geen kant meer op kan, ja, dan ga je er maar iets van maken. Ja. En dat, dat heb ik wel altijd mooi gevonden aan, aan die periode. Is dat je daar wel. Ik zag daar wel, ondanks dat ik heel jong was, dat uh, mensen elkaar wel op een gegeven moment gaan opzoeken. En dat je toch de warmte opzoekt van. van uh, maar die functie van humor, heb je dat achteraf geanalyseerd of had je dat toen ook door? Nee, dat, dat snap ik natuurlijk niet. Een kinderlijke maar kinderlijke ik dan. merkte ook aan mijn moeder uh, pas later dat uh, humor voor haar een taak of een, een, een middel was uh, om eigenlijk hele vervelende situaties uh, daar de randjes van af te halen. Je was alleen met je moeder, hè? Jullie zaten ja, daar eerst ja. een half jaar, toen kregen jullie een huis. Een woning, een, een appartement. een appartement. Uh, ja. En dat was, was dat in uh, Oudekerk aan de Amstel? Uh, Oudeke, een van de meest ja. uh, rijke en blanke gemeentes van Nederland. Zeker, onder de dat rook van uh, Amsterdam. IND ja. wilde gewoon een keertje lachen. En kijken hoe dat uh, uit zou pakken. Om uh, alleenstaande moeder uh, gewoon in een super uh, rijke omgeving te plaatsen. Jullie spraken geen van beide een woord Wij Nederlands? spraken geen, geen woord Nederlands. En, het is wel beter dan zo'n hele ach erge achterstandswijk, toch? Uh, nou, ik, ik, achteraf gezien denk ik dat het uh, wel... Dat je, je redding geweest mag is. Nou ja, mijn redding is niet <laughs> dat ik nu gewoon hele rare dingen zou doen. Maar het was, ik denk dat voor het integratieproces... Um, was dat wel heel erg goed geweest. Omdat ik eigenlijk meteen gedwongen werd. Want ik zat op een hele witte school om de taal te leren. En uh, ja, me snel heel snel aan te passen. En voor mijn moeder was dat ook een reden om heel snel een studie op te pakken. En ervoor te zorgen dat ze hier uh, zeg maar, in de samenleving kon functioneren. Hoe lang heeft dat geduurd voordat je je een beetje thuis voelde op die school? Uh, nou, nooit. Ik ben er afgegaan uh, zonder echt heel veel... De eerste paar jaar sprak ik amper Nederlands. Mm -hmm. Dus dan, uh, dat is heel frustrerend om je niet te kunnen uiten als iemand iets tegen je zegt. Um, eigenlijk was het op, op de middelbare school toen ik de taal een beetje sprak... en ik wist een beetje hoe alles werkte. En, uh, toen werd het eigenlijk pas leuk. Ik zei, je was alleen met je moeder en jullie kwamen daar terecht in Oudekerk aan de Amstel... Mm -hmm. Uh, zonder dat jullie uh, een woord Nederlands spraken. Jij ging daar naar school. Ja. Zat je in, hoe, jullie waren wel heel erg op elkaar aangewezen. Je moeder moest daar boodschappen doen, die moest jou begeleiden... die moest jou op school natuurlijk begeleiden... Hoe heeft ze dat gedaan? Mijn moeder uh, verdient uh, op zijn minst een lintje daarvoor. Omdat ze uh, inderdaad, ze was zowel papa, mama, uh, sportbegeleider. Uh, ze probeerde op school uh, ja, toch een bijdrage te leveren. Terwijl het heel moeilijk is. Want ja, je, kan, je, je kan mij niet helpen met, met uh, de sommetjes. Nou, Met de sommetjes wel, maar niet met de Nederlandse taal. Um, uh, maar ze heeft altijd een hele positieve instelling gehad. En een proactieve instelling. Waarbij ze dacht, nou ja, oké, okay, we kunnen heel veel dingen niet. Maar we kunnen ook heel veel dingen wel. En daarmee hebben ze eigenlijk heel veel dingen ook voor elkaar gekregen. Ook omdat ze gewoon een hele sympathieke vrouw is. Ja. Iets wat mij opviel omdat het in mijn jeugd ook zo gegaan is. Mm -hmm. uh, jij kreeg het advies om naar het VMBO te gaan. In mijn jeugd was er geen VMBO. Maar ik kreeg ook een heel merkwaardig advies. Ja, het, en, was het waarschijnlijk ook. Een... Uh, de, de, nee, ik Bombschool. moest naar de, naar de LTS. L, lagere technische school. Juist. Okay. En, en mijn vader zegt, dat hij kan misschien niet zoveel. Misschien moet hij wel groenteboerleerling worden. Mm -hmm. Maar dit kan hij helemaal Hier wordt hij doodongelukkig ja. van. Toen heeft hij voor het eerst van zijn leven enige keer ingesteld. Ingegrepen. Dus ik herken dit helemaal. Het is je redding geweest, jongen. Uh, deze ingreep van je, van je ja, moeder. Ja, <laughs> dat Echt is waar, inderdaad. Nou, je, je vertelt dus eigenlijk dat... Uh, ik weet niet of de, de luisteraars weten niet... dat ik, uh, in groep 8 kreeg ik inderdaad een, uh, een VMBO-advies. Het ja? was ook mijn CITO-score die voldeed die um, aan HAVO-VVO. Maar de lerares die zei... Nou, daar gaat ze zich waarschijnlijk heel erg eenzaam voelen... op een uh, atheneumschool. Ik hmm. denk dat hij beter naar een ROC kan waar andere bruine kinderen rondlopen. Dat was zeg maar de subtext. Dat ze... ja, het, was, het was nog goed bedoeld ook. Het was goed bedoeld. Denk je echt? Nee, ik weet zeker dat het goed bedoeld is. Want die vrouw is later met haar hele gezin bij mijn show komen kijken. Oh. En we hebben daarna ook met elkaar gepraat. En zij, zij was ook, Want zij hadden geen vergelijkingsmateriaal, hè? Het was gewoon... Opeens was hij er, uh, Dara. En uh, daarvoor waren het allemaal gewoon leuke, lieve, rondblanke kinderen. En opeens hadden we ja. dat jongetje. Dus ja. we wisten niet wat we met hem aan doen Maar goed, VMBO-advies. En daar kwam jouw moeder. En uh, toen kwam mijn moeder naar school. En uh, die heeft ze in uh, half Afghaans, half N Nederlands duidelijk gemaakt dat dat niet ja. ging gebeuren. Ja, ja. Ja, ja. Was het ook al op die middelbare school waar je terechtkwam uh, dat je al aan cabaret dacht? Want je had het voorbeeld van Vinkers al. Ja. En dacht je toen, ik ga er nu wat mee doen. Dat is inderdaad, op de middelbare school kwam de liefde echt op gang. Want, uh, en dat kwam onder andere door het CKW, de dus culturele vorming die je op school krijgt. En ik hoop dat we dat nooit afschaffen, want dat was... Voor mij, de eerste keer dat ik gewoon naar een theater mocht. En ik zag geloof ik, Hans Theo zag ik in Amstelveen. En ik dacht, wauw, dit is geweldig. En toen begon ik van mijn eigen zakgeld, eh, begon ik steeds vaker naar shows in Amsterdam te gaan. Mm -hmm. dan sleepte ik heel vaak vrienden mee. En dan moesten we naar shows. Dan gingen we naar alle comedyclubs in Amsterdam. Die gingen we bezoeken. Eh, zoveel mogelijk theatervoorstellingen. En op een gegeven moment, toen ik dat genoeg had gezien... en ongeveer wist hoe het werkte, hoe de techniek werkte... dacht ik, oké, okay, En nu ga ik het zelf doen. Ik het zelf en doen. wat heb je toen gaan doen? Toen heb je een schrift en een pen gepakt? Ja, toen ben schrijven. ik gewoon uh, gaan schrijven. En uh, ja, toen kwamen er uh, de eerste, eerste grapjes uit. En je eerste optreden was in een kroeg? Of een ja. paar kisten? En ja, weet je nog uh, wat, je, wat je toen deed? Uh, ik, ik ben, inhoudelijk? Uh, ik, ik weet niet meer inhoudelijk, maar ik weet wel dat het heel erg ging over... Ik, ik, uh, ik kreeg toen, weet ik nog wel, het was in Amsterdam een kroeg en ik kreeg uh, uitbetaald een bier. Dus dat is een uh, hele goede valuta. En ik had wat vrienden ja. meegenomen die, uh, die mochten het bier houden. En ik uh, stond op het podium. En uh, ik weet niet waarom, maar ik dacht dat als je cabaret doet... dan moet je een jasje dragen. Dus ik had ergens een, uh, een soort tweedehands jasje gekocht... waarvan de mouwen veel te lang waren. Uh, dus dat, dat, zeg maar, dat had ik zo opgestroopt. Zeg maar in Miami Vice, stijl ja, ja, ja. En dan stond ik daar en ik zat onder de acne... Uh, raar mannetje. En volgens mij stond ik al 2-0 voor toen ik opkwam. <laughs> maar de rest vanavond waren allemaal... Ja, zeg maar, bittere alcoholisten die op het podium stonden. Die gewoon een keertje iets wilden proberen. En toen was er opeens een jong raar mannetje. En inhoudelijk... Ik weet het waar Ik wil net mannet... zeggen, wat, want wat deed je toen? Was je toen hey, al was bezig het voornamelijk met... Voornamelijk politieke... Uh, Actuele humor. Nederlandse alleen politiek. Maar, alleen maar uh, hmm. over de Nederlandse samenleving. En uh, wat super raar was. Want iedereen dacht dat ik uh, ging rappen. Of, uh, of iets in die richting. <laughs> ja. En toen ging ik opeens... Uh, in uh, gewoon normaal Nederlandse verhaaltjes vertellen. Krijg je ze plat? Ik kreeg ze... Het was echt... Het was echt uh, ik moet zeggen, ik denk dat het, het, het feit dat ik gewoon een heel jong mannetje was... Uh, en, en daar gewoon stond te vertellen... dan, dan sta je best wel vooral. Uh, de, inhoudelijk was het volgens mij niet geweldig, maar ze, ze mochten maar gewoon. Dat was politiek. Nu heb je, we, we hebben we er al even wat uit laten horen. Uh, een, een avondvullend programma, mm -hmm. een man-show, hoe je het noemen wil. Ja? Gevaarlijke gedachten. Uh, dat, dat is inhoudelijk heel anders dan toen die politieke grappen. Laten we nog even naar een klein stukje gaan luisteren eruit. Ik moet wel zeggen, ik merk wel soms dat de culturen wel een beetje botsen in dit land. Ik merk het zelf. Ik, ik, ik was laatst was ik door de stad aan het lopen. En ik ben een beetje aan het, aan het wandelen, een beetje aan het flaneren. En ik zie mij tegemoet lopen een meisje. Het was een heel mooi meisje. En ze was net zoals ik beige. Dus ik dacht, oké, okay, we, we hebben raakvlak. Dus ik kijk een beetje naar haar. Het is een mooi meisje. En ze heeft een hoofddoekje op. Een Louis Vuitton hoofddoekje. Okay. Chique meid. Oké, okay, dat snap ik nog. Beige meisje met hoofddoek, dat snap ik nog. Maar toen dwaalde mijn oog zo langs het mooie, welgevormde etnische lichaam af naar beneden. En beneden zag ik iets wat ik gewoon totaal niet snapte. Ik, keek, ik kreeg gewoon syntaxerror. Ik keek naar beneden, want beneden had ze rode, gelakte, glimmende stilettopumps. Maar dat je echt denkt, dat is gewoon porno. Echt waar, sorry. <lacht> Serieus, dames die hier in de zaal zitten, jullie dragen zo'n soort schoenen niet als jullie op zoek zijn naar vriendschap of een goed gesprek. Nee. Je draagt de soort schoenen als je wil dat iemand jou helemaal uit elkaar trekt. Dan draag je soort schoenen. Dus ik ben helemaal in de war door het meisje. Ik ben in de war door... Ik, ben, ik snap niet wat zij probeert te vertellen aan mij. Maar er zijn twee signalen die ze uitzendt. Want als ik naar haar hoofd kijk is het... Allahu Akbar. Maar als ik naar haar schoenen kijk is het... Don't you wish your girlfriend was hot like me? Ik was helemaal in de war. Ik wist niet wat ik moest doen moest ik dit meisje nou uit eten vragen of gaan onderdrukken? Wat moest ik nou gaan doen, ze? Dara Faisi, een ja. fragment uit jouw show. Um, dit Bo gaat over, heel erg, over, over botsende culturen, dat komt er in ja, voor. onder andere, ja. ja. Maar gebruik je het ook om uh, um, dingen uit je verleden te verwerken? De, de, de eerste jaren voordat je in Nederland kwam... natuurlijk heb je daar herinneringen aan... wil je verder ongetwijfeld niet te veel aan herinnerd worden... maar er zal af en toe toch iets doorcijpelen, want het zit in je kopie. Absoluut, ja. Ik heb uh, zeker de periode dat ik hier naar Nederland kwam... en de uh, periode in, in asielzoekerscentra... Uh, en de eerste periode hier opgroeiend in Nederland... Dat heb ik, daar heb ik zeker wel grappen over en, uh, en verhalen over. Maar het, is niet, het domineert niet de voorstelling... maar ik vind wel dat je bij een eerste programma... zeker wel uh, een stukje van je, van je persoonlijkheid mag laten zien... en, en van, je, van je verleden. Ja, het is een combinatie van bloed serieus en ook heel erg om te lachen. Mm -hmm. En dat heb je bewust gedaan, uiteraard... Mm -hmm. En dat is de manier om hele zware onderwerpen over het voetlicht te krijgen? Ja, ja ik, denk dat, uh, ik denk dat als je alleen maar hele zwaarmoedige voorstellingen zou maken... Dan, dan komt er ook niemand op af. En als het alleen maar te vrijblijvend, alleen maar, alleen maar lachen is... Uh, dan vind ik er zelf ook niet veel aan. Want ja. wat ik merk is vaak, na afloop van de voorstelling... Uh, onthouden mensen niet wat de grappen waren... maar wel wat, met wat voor gevoel ze naar buiten gingen. En, en welke emotie ze meegeeft. Ja. Je zegt dat, dat je dat nu dus doet. Je ja. bent aan het schrijven van een nieuwe show, hè? Mm -hmm. Uh, doe je het? Uh, wordt dat heel anders als je niet te veel over wil zeggen? Moet je het vooral niet doen hoor. Maar uh, eventjes, de waar we het nu over hadden, verge ja. vergeleken met wat je aan het doen bent straks, is dat heel anders? Ja, het is wel. Het is wel natuurlijk uh, mijn stijl en hoe ik ben dat uh, dat gaat niet veranderen, maar uh, inhoudelijk wordt het gaat wel de andere kant op. Het zal minder te maken hebben met de multiculturele samenleving, want ik vind dat onderwerp dat heb ik nu voor dit programma behandeld. behandeld. Uh, het zal nu een andere kant op gaan. En, uh, Welke kant? Noemen ze een tipje, tipje, een klein pijltje? Uh, ik, ik ga ervoor een reis maken. Uh, ergens, uh, ergens richting het oosten van de wereld. Mm -hmm. um, Je ja, daar... ligt heel veel ten oosten van ons. Uh, zeg maar verder dan de Balkan. Mm -hmm. uh, maar nog niet zeg maar, tegen Japan aan. Dus zeg maar daartussenin. Okay. Dat is een heel groot land. Uh, Rusland. Rusland. En daar ga, ik, uh, <laughs> daar ga ik rondkijken. En aan de hand daarvan uh, ben ik nu een programma aan het maken. Je bent uh, teruggeweest naar Afghanistan, hè? Dat klopt, ja. Namelijk als cabaretier. Dat als klopt. succesvol cabaretier in oh, Nederland. Ja, om dat... daarvoor <laughs> de Nederlandse troepen. Waar was het? In, in Kandahar? Ja, het was in Zuid, ja. ja. Om daar op te treden. Hoe ja, was dat voor dat je? Dat was uh, een van de meest uh, surrealistische ervaringen uit mijn leven. Dat ik uh, naar Afghanistan ging. Maar niet op, op een manier waarvan ik altijd dacht dat ik terug zou gaan. Maar nu onder zware... Militaire begeleiding. Uh, daar ging optreden voor echt heel veel militairen. En die militairen vonden het ook geweldig. Dus dit, ik, vond, ik, heb, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het was uh, aan de ene kant heel erg. Uh, ik vond het heel erg dankbaar publiek. En aan de andere kant dacht ik ook, ja, wat mooi dat ik op mijn manier, op een hele bescheiden manier, een steentje kan bijdragen. Aan wat daar aan de hand is. natuurlijk en dat en dat is, en heb, je, heb je daar toen ook rondgelopen, behalve gewoon daar ja. op het kamp. Uh... Nou, Ineens wel, was je terug je Ze waren wel land. heel erg, zeg maar, de defensie... Die was natuurlijk Magens heel erg Het dat je het overkwam natuurlijk. Ja, dat zou een hele slechte PR zijn als ik een been zou verliezen. Dus er werd heel erg op gefocust. <laughs> uh, hij moet gewoon een beetje in de buurt blijven. Maar ik had wel enigszins uh, bewegingsvrijheid. Uh, maar ik vond eigenlijk het, het meest... Het meest uh, wat ik echt raar vond was om andere Afghanen daar te zien. Mm -hmm. Die dan bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen... Op freelance basis voor de militairen aan het werk waren. Als vertaler of, of chauffeur. Maar die zagen natuurlijk aan mij meteen: oh, dat is er gewoon, dat is er een van ons. Ja. Maar die uh, loopt met, met, met de Nederlanders mee. Dus dat mm -hmm. was een hele. Maar had je aparte... nog behoefte om naar de streek te gaan waar je vandaan kwam? Of totaal niet? Nee, dat ligt in het noorden. Ja, dat uh, was het Bij Even los van het feit dat het praktisch lastig was. Ja. Snap ik wel. Maar. Of, of ik daar van... wel eens behoefte aan heb. Ik wil daar zeker nog een keertje, een keertje heen. Het is een heel mooi gebied. En uh, ja, ik wil wel zien wat daar nog van over is, zeg maar. Ja. ja. Wat, wat, um, denk je, wat vind je zelf dat tot nu toe je grootste prestatie is geweest? Vanaf het moment dat je hier met je moeder kwam tot uh, nu? A-diploma, zwemdiploma. Dat is, dat Kijk, is wel, uh, leren vrij, zwemmen, uh, heel goed. <laughs> nee, mijn gro grootste prestatie is eigenlijk dat ik uh, op dit moment gewoon goed in mijn vel zit. En gewoon blij ben met wat ik doe. En dat is heel lang niet zo geweest. Het was gewoon heel lang... Zeg maar, je kan wel een cabaretfestival winnen en uh, aan een televisieprogramma meedoen. Maar als je die je van binnen niet goed voelt, dan, mm. uh, dan maakt het allemaal niks uit. Dan, nee. dan, halt, dan hangt er over alles een soort grauwe sluier van neerslachtigheid. En dat is nu weg. En ik ben nu gewoon blij met dingen. En uh, ja, ik, ik, ik sta gewoon heel positief in het leven. Dat is mijn grootste prestatie. Okay. Ja. Hey, wat voor soort publiek zit er in je zaal eigenlijk? Uh, voornamelijk uh, uh, Nederlandse mensen van rond de 40. Ja, echt ja. waar? Ja. En, en ook steeds meer allochtonen, omdat ik uh, ja, iets meer op tv ja. ben... Uh, dus dan zie je ook dat er buitenlanders komen. Maar het is, laat ik zeggen, 80% uh, HBO Plus en een uh, saap. Ja, ja. <laughs> had Snaap. je dat eigenlijk verwacht? Had je niet veel meer verwacht dat je allochtone collega's... Dat, ik dacht zo ook altijd, ik zou, het zou vol zitten met uh, Turken, Marokkanen Afghanen. Maar ja. de, die, uh, die moeten de weg nog vinden. Ja. En je, je zit lekker in je vel, zeg je, gewoon voor je werk en wat je nu doet. En voel je ja. je ook thuis in Nederland, ja, behalve absoluut. prettig, maar ook echt thuis in Nederland absoluut, ja, ja. absoluut, Ondanks de recessie en alles wat er aan de hand is, vind ik dit een geweldig land. En, uh, ik, ik, ik reis veel, maar ik ben toch altijd heel blij om weer terug in Nederland te zijn... omdat het echt een geweldig land is. Heel goed. Ja. Dara Faizi, cabaretje, heel erg hartelijk bedankt. Het hele jaar nog te zien met gevaarlijke gedachten. Her en der in het land. Ga naar onze site Vila VPRO. Kunt u een speellijst zien... En volgend jaar januari sluit zijn tour af in de Kleine Comedie in Amsterdam. En dan wordt ergens in het najaar die nieuwe show verwacht. Uh, en dan moeten we onze ogen richting Moskou gaan richten, geloof ik. Heel erg bedankt. Dank je wel. Graag gedaan. Uh, Vila is zometeen na het nieuws bij u terug met ons buitenlandpanel. Daarin zal het veel gaan over Egypte en over Turkije. Maar zeker ook over de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daar is het een chaos en dreigt er niets dan ellende. Dat hoort u zometeen. op de redactie van de Overnachting, groots en meeslepend. Dat is hij. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Pierre Bokma, film- en televisieacteur, theaterdier en levenskunstenaar. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Pierre Bokma, samen met mij in een kamer. Dat belooft wat. De Overnachting zaterdag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Gewoon meer.